Voornaamste oorzaak was een defect in de belangrijkste waterkrachtcentrale van het land. Tegenstanders van de regering wijten de storing aan mismanagement en slecht onderhoud. President Maduro zegt dat een cyberaanval vanuit de VS de oorzaak was. Het weer, het is bewolkt en overal regent het. Pas in de loop van de middag en avond wordt het vanuit het westen droger en klaart het op. De wind is vrij krachtig tot aan zee stormachtig. Het wordt zo'n 10 graden. Ook morgen en in het weekend regent het enige tijd en blijft de wind stevig.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de watertoren. Is the night time into the day? Tomorrow spills across the sky and the sun's are harsh. Remind of why we are feeling like human. man. We are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 Ideas of the B, of the P. Pak die MX6, jij die teen X6 ja. Al die kessen kunnen voelen waar de loop is Kunnen samen schieten, kijken weer de in dat dood is Wanda blijft zoeken waar die kokers Rijden nog de focus, hebben we wel uw focus ja. Zijn nog tussen jalas en die rokers Fok niet met die jokers, wil je op die motors Ik zweer ik brood, die money uit verveling Wacht op die verdeling, prik je aan je tweeling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 Dat vergeet je nog hoe boos je was, maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet is dus dus waarschijnlijk is het woord gebied hey, De tekst loont op hetzelfde neer en dezelfde beat Een soort van gouden verf op een blok verdriet Conflicten zijn normaal, maar dat dus moet ons niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang. we gaan hier al een tijdje En we moeten door, dus voelen als ik keer het spijt.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 Think gon' save us now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 Now. nothing nothing nothing gonna see well now